Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee terreurverdachten die vorige week in België werden opgepakt... blijven langer in de cel. Het zijn mannen van 18 en 23. Ze zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen... op de Belgische premier De Wever en PVV-leider Wilders... Het lijkt erop dat ze een explosief aan een drone wilden hangen, zegt deze Vlaamse verslaggever. Volgens de Raadkamer zijn er dus voldoende aanwijzingen om de twee jonge mannen nog een maand in de cel te houden. De 18-jarige gaat in beroep tegen zijn aanhouding, de 23-jarige mogelijk ook. Er was ook nog een derde verdachte, maar die is vrijgelaten. Er was niet genoeg bewijs tegen hem. In Duitsland is een Nederlandse militair omgekomen. Het gebeurde gisteravond op een oefenterrein. Het gaat om een korporaal van 28. Er wordt nog onderzocht hoe het misging, maar het lijkt te gaan om een ongeluk. Er waren vorig voetbalseizoen minder grote incidenten in en rondom stadions. Het waren er ruim 800. Een seizoen eerder waren dat er nog 1100. Ook zijn er vorig seizoen minder stadionverboden uitgedeeld, zegt de KNVB. Die meldt ook dat de pakkans is verhoogd... doordat de voetbalclubs meer investeren in veiligheid. En de politie in Gulpen in Limburg heeft een man aangehouden... die er onderuit probeerde te komen met een creatieve smoes. Ze zagen hem rijden in een auto die werd gelinkt aan drugshandel. Bij het fouilleren zagen ze een flinke bobbel in zijn broek. De man zei dat hij flink geschapen is, maar dat bleek mee te vallen. Agenten visten van alles uit zijn onderbroek. Tientallen envelopjes cocaïne, hash, geld en drie telefoons. Het weer tot slot. Het is een grijze dag met af en toe wat gesputter. Er staat weinig wind en het is vanmiddag een graad of 15. Komende nacht verandert er weinig. En morgen vooral smiddags wat vaker zon, maar er trekken ook nog steeds dikke wolken over bij maximaal 15 of 16 graden. ZFM verkeersinformatie.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 I am not trying to do. So. When I dance, they call me Magarena. And the boys they say it's so buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chat with me, and if you're good, I'll take you home with. me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 Oh, come on. What was I supposed to do? He was out of town. And his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. eh, hey, Macarena. Hi. tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pagar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. eh, hey, Macarena. The Duke's uh -oh. friends, the two friends, the two friends, the two friends, the two friends, the two friends, the two Mala tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Mala tu cuerpo, alegría, macarena, hey, macarena Come and find me, my name is Macarena always at the party con las chicas que están buena. Come join me, dance with me And all you fellas chant along with me Bala tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena Ay Bala tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo alegria Macarena Hey Macarena Ay Anda tu cuerpo alegría dar la alegría eh Macarena tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es dar la alegría tu cuerpo alegría eh Macarena tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena altijd weer ZFM. Terug voor de tweede uur lunchroom op deze woensdag. En ik ben vandaag begonnen met Los del Rio met de Marca Arena, gevolgd door Tavares. Heaven must be missing an angel. En ik ga door met Nazareth. Love heard. Met de verkiezingen nog redelijk vers in het geheugen... kunnen we eind deze maand, op woensdag 29 oktober... om precies te zijn, weer naar de stembus. De enveloppen met de stembusformulieren... zijn bij de meeste stemgerechten er al bezorgd. Voor de gemeente betekent dat weer hard werken... om alle stembureaus in te richten. Vrijwilligers te vinden... en heel veel andere zaken die geregeld moeten worden. Voor de routine is het wel handig. Want amper vier maanden later zal in maart... 2026, opnieuw alles uit de kast kunnen worden gehaald. Dan staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Ferrari, sweet love.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 Arms of Mary, ook wel Living in the Arms of Mary, is de enige single van de Schotse band Sunderland Brothers en Clifford, die succes had in Nederland en België. In Nederland werd de plaat veel gedraaid op de landelijke radiozenders en werd een gigantische hit in destijds twee hitslijsten. In de Nederlandse top 40 bereikte hij plaats nummer 1 positie. Drie weken stonden ze daar. En de nationale hitparade, vier weken stonden ze daar. Veel plezier. Hier is Sunderlander Brothers en Quiver met Arms of Mary. Disease. There is no... ZFM For all... Celine Dion, man, because you love me. In Zandvoort zorgen we voor elkaar. Soms heb je even iemand nodig voor een ritje, een praatje of hulp bij een kleine klus in huis of tuin. En soms wil je juist iets betekenen voor een ander in jouw buurt. Plusmaatjes, onderdeel van de plusdienst van Pluspunt, brengt Zandvoort bij elkaar. We zijn op zoek naar inwoners die af en toe willen helpen. Een ritje naar een afspraak.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 The here is on. Together, Even the cold of December feels like the middle of May. Yeah! Agree. No need to lie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 Wanneer? Altijd. Doorlopend, maar wel op afspraak. Locatie? Pluspunt. staat 55. Marco Bosato. Vrij zijn.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 Kenny Rogers en Dolly Parton met Island Industry. Woning energiezuinig maken? Maak een afspraak met een expert. Gemeente Zandvoort organiseert maandelijks een spreekuur... over het energiezuinig maken van je eigen woning. Maak kosteloos een afspraak met de expert van het duurzaam bouwloket... en kom langs op het gemeentehuis. Uw huizen energiezuiniger maken zorgt voor een lagere energierekening... Meer comfort en vaak een hogere woningwaarde. Waar kan u beginnen? Wat zijn de beste maatregelen? Welke subsidies zijn beschikbaar? De adviseurs van het Duurzaam Bouwloket beantwoordt al uw vragen over het energiezuinig maken van uw woning. Donderdag 16 oktober van 5 tot 8 uur is de volgende. Een onafhankelijk adviseur van Duurzaam Bouwloket adviseert u daar tijdens een persoonlijk gesprek welke maatregelen u kunt nemen om uw woning stapsgewijs energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij te maken. Ook kunt u terecht voor al uw vragen. De gesprek is gratis zoals ik al zei en duurt ongeveer een half uur. En het is dus 16 oktober van 5 tot 8 uur in het gemeentehuis van Zandvoort aan de Zwaluweestraat nummer 2. Aanmelden is noodzakelijk en kan op duurzaambouwelijke.nl schuinerscheep, spreekuur, Zandvoort. Grace Jones, La Via Rose. De Boy studeerde kleinkunst in Antwerpen en werd daarna theatertechnicus voor onder andere Boudewijn de Groot. In het begin van de jaren 80 vormde hij met Alain Mazijn de cabaretgroep Circus Stupido. Ze brachten een single uit, We gaan en Alles is al gezegd, geproduceerd door Bram Vermeulen. In de zomer van 1983 verscheen de single Annabel. Dit was de bewerking van een nummer van Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer.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 eigen vervoer maar wel een afspraak boodschappen of een bezoek in Zandvoort. De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur en brengt u veilig heen en weer en er kunnen meerdere personen mee en een rollator mag natuurlijk ook mee de kosten zijn 1,25 voor een enkele reis en 2,50 voor een retour pinnen of strippenkaart, dat kan alleen u kunt niet contant betalen reserveren Bel minimaal één dag van tevoren naar telefoonnummer 5740330. 5740330. Electric Light Orchestra. Rock and Roll King. Dit was het weer voor deze week. Volgende week ben ik er weer. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.